Met het NOS Journaal. Nederland en Australië stellen Rusland aan vlucht MH17 in 2014. Het besluit volgt op de conclusies van het Joint Investigation Team gisteren. Dat concludeerde dat de boekraket waarmee MH17 is neergehaald afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger. Rusland ontkent opnieuw elke betrokkenheid bij het neerhalen van de vlucht. Een groep van 270 nabestaanden stapt naar het Europese Hof... voor de rechten van de mens. Een advocaat dient namens hen een schadeclaim in tegen Rusland. Het onderzoekscollectief Bellingcat en het Russische onderzoeksplatform... The Insider hebben de naam achterhaald van een hoge Russische officier... die betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om Oleg Ivanikov. Hij had de leiding over de huurtroepen en rebellen... in de Volksrepubliek Lugansk. Een rebellenrepubliek in Oost-Oekraïne. Op basis van telefoontaps concluderen de onderzoekers... dat hij direct betrokken was bij het transport van de boekinstallatie... naar en van Oekraïne. In Limburg worden vaker baby's geboren met een aangeboren afwijking... dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Op elke duizend baby's in Nederland hebben 28 een aangeboren afwijking... tegen 38 in Limburg... Het gaat om ernstige aandoeningen aan hart, nieren, urinewegen en de geslachtsorganen. De onderzoekers weten niet precies wat de oorzaak is. Armoede, overgewicht en alcoholgebruik zijn algemene oorzaken van aangeboren afwijkingen. Die problemen spelen ook in Limburg, maar niet meer dan in andere regio's, zeggen de onderzoekers. In België hebben zeker 90 leerlingen op 30 scholen een salmonella-besmetting opgelopen. Volgens Belgische media is de oorzaak niet bekend. Maar de scholen bestellen hun eten allemaal bij dezelfde leverancier. Daar loopt nu een onderzoek. Het weer nog in de loop van de middag ontstaan er enkele buien. Mogelijk met Hagen. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Beach Boys. En uh, eigenlijk wel een uh, vrij unieke opname, dames en heren. Het is namelijk een fantastische, leuke remake. Ik heb uh, van de week in het programma ook al eens iets over verteld. De, het New Year, of de London Philharmonic Orchestra, nee de Royal Philharmonic Orchestra. Is op het ogenblik bezig met een serie CD's te maken met allerlei beroemde oude opnames. Waar zij dan op de achtergrond gewoon lekker bij meespelen. Dat was hier ook zo. Dus het is de oude opname van het liedje van, van, van, van de Beach Boys. En um, daar speelt dus de Royal Philharmonic gewoon een leuk partijtje mee. Ja, nou, hoe leuk kan het zijn? Heel leuk. We gaan even naar de Giro, even nog even 137 wachten, even kilometer. Even wachten, even wachten. Is de tune rustig, rustig? We praten met uh, Henny Rukert. En die presenteert Zandvoort Lunch Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur. Met nu en nou mag je. Ja, de, het is de voorlaatste vrijdag, want aankomende vrijdag is de laatste uitzending. We hebben Matthijs Mulman, de elftalleider van de zaterdag uh, HFC. Daar gaan we zo over praten. Ik geef even wat overzichten die hier aan de gang zijn. Er lijkt zich dan toch een serieuze kopgroep te vormen met nog 137 kilometer te gaan. Met daarin nogal wat grote namen, onder meer Carlos. Uh, Betancourt, Davide Formolo, Sergio Henao, Luis Leon Sanchez, hij weer... en Darwin Atapuma zitten erbij. De aanwezigheid van Betancourt is een beetje een probleem voor de rest. De Colombian staat 14e in het klassement op 9, 28, Simon Jeets. En de vraag is dus de, of, de kop, of de kopgroep nog wel ruimte krijgt met hem erbij. Dan is uh, Kiki Bertens in Nuremberg aan het spelen voor het WTA-toernooi. To uh, en ze heeft daar de eerste set gewonnen... Uh, maar de tweede moet ze met 6-3 aan Flipkens, de Belgische laten. Het staat gelijk in sets. En de, ja, het derde bedrijf moet dus de, de beslissing brengen. Maar toch wel leuk weer. 1-1. Spannend. Zeker. <laughs> wat uh, wat uh, heb jij te vertellen, uh, Matthijs? Want <laughs> er staat ja, dit weekend weer zoveel te gebeuren. Wat is het toch voor een, voor een clubje op het HFC? Ongelooflijk, hè? Ja, uh, ja. Goedemiddag, Henny, trouwens. Ja, goedemiddag. Ja, het is, uh, die finale is aangebroken, laten we het zo zeggen. Jeroen, uh, onze trainer, die gaat toch gelijk krijgen. Want die zei in het begin al van, uh, het wordt tot de laatste speeldag uh, wordt het spannend. En dat zal eigenlijk de doorslag ook geven, de laatste zaterdag, 26 mei. En dan krijg je dan gelijk ook natuurlijk. Want uh, ja, soms schrijf je ook wel eens stukjes uh, voor de HFC. En dan zit je ook in uh, ja, nog acht finales, nog zes finales, nog vier finales. Maar morgen is dus echt uh, de klapper tegen SVI uit. Uh, ja, in principe uh, hebben wij de beste papieren, als ik dat zo mag zeggen. Twee punten voorsprong. Uh, met in, in ons achterhoofd uh, is het morgen Haarlem-Kennemeland tegen Heijs. Ja, dat is ook niet zo eenvoudig. Zeker niet, want uh, Kennemeland is volgens mij gebrand om te winnen. Want volgens mij was er een ackefietje daar bij Heijs ja. tegen hun. Ja, klopt. Dus uh, Jeroen had volgens mij die aanvoerder al gesproken. Dus die, Kennemeland wil echt Heijs pakken. Dan laten we hopen. En dan, uh, ja, maar we moeten gewoon van onze eigen kunnen uitgaan. En uh, uiteindelijk moet je gewoon winnen morgen bij SVI. Het enige mazzel is dat we morgen hebben... is uh, vorige week, was uh, Velsen-Noord-SVI. Uh, er waren drie rode kaarten voor SVI. Ik weet niet precies wat voor spelers en wat, wat voor, ja. welke posities ze stonden. Maar ja, die, die missen ze natuurlijk morgen. Uh, ja, dat kan in ons voordeel uh, werken, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus wat dat betreft, ja, het is een lastig ploegje hoor. De SVI is dat vijfde. We wonnen thuis wel ruim met ruim 5-1. Ja, maar het is een maar, ja, Voor de Haarlands Dagblad Cup in het begin van het seizoen... Waren ze ook onze tegenstander. En daar hadden we het knap lastig tegen op veld 4. Ik dacht dat het 4-2 of 3-2 werd voor ons. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ja. Dus uh, ik heb er zin in. Spannend, hè Ja, zeker spannend. Want ook omdat het voor jou jouw laatste wedstrijd is. Ja, ik hang er nog niet aan de grote klok. maar Uiteindelijk uh, gaat het werk ook voor natuurlijk. Uh, hartstikke leuk natuurlijk. Uh, dit soort dingen natuurlijk. Hè. Uh, als vrijwilliger te doen op de club. En ik heb het met heel veel liefde en plezier gedaan. En nog steeds. Maar er komt iets om mijn hoek kijken nu, wat ik uh, ja, niet kan laten lopen. Dus ik ga uh, ja, ook binnen een paar weken dat ik aan het werk ben. Gefeliciteerd. En dan uh, ja, moet ik ook de weekenden natuurlijk uh, beschikbaar zijn. En uh, mocht ik vrij zijn, dan kom ik gewoon lekker kijken. Ja. Geen verantwoordelijkheid, niks te regelen. Wat <laughs> ga je doen? Ik ga op Schiphol werken. Leuk man. Ja, dus gefeliciteerd. Uh, ja, dat is heel fijn voor je. Dank je wel. Nou, we hebben van jou de platenlijst gekregen. En Ruud is druk bezig met die. Uh... Laten op te zoeken. Ik heb een maar... top 10 gemaakt, maar voor hetzelfde geld, ja, je kan ook een top 20, top 30 maken. Dus... Hij heeft er al één klaar Ik... staan oh, voor okay. je. <laughs> het rood is al het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij.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 De kleur van jouw lippen. Vandaag is rood. Wat rood hoort te zijn. Vandaag is het rood van rood in blauw. Van heel mijn hart voor jou. Schil van de rook, bedenkte de dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Van Marco Borsato en uh, zijn prachtige grote hit uh, Rood. Ja, ik kan beter blauw-wit zeggen, want het was een plaats gekozen door Matthijs <laughs> ja, Meulman. De ja. elfde leider van de zaterdag 1, die morgen tegen SVJ hopen de titel binnen te halen. Na jong HFC uh, de zoveelste. Hè? Ik geloof dat de 15-1 naar de eerste divisie is gepromoveerd. Uh, de 17-1 doet het erg goed. De 19-1 heeft zich gehandhaafd. Ongelooflijk hè, bij ja. de club. Wat goed hè? En gisteravond was het groot feest hè? Dus, nee, ik moet nog één kampioen erbij zeggen. Nee, misschien aanstaande, want wij spelen natuurlijk om half drie bij ja, SVI. Ja. De buren is Stormvogels. Daar speelt zaterdag twee van ons. In het team, hè? Maarten Wolf, Pasco ja, Averdijk ja. en consorten. Als die winnen, zijn ze ook kampioen. Ja, ja. Dus, want twee kampioenen morgen naar Maarden. Hey, hey, en wat denk je morgenochtend om half negen? 113 3 tegen Hoofddorp. Oké, okay, nou die, die sla ik even over. Nou, ja. ik niet, want uh, <laughs> die worden ook kampioen. Echt waar? Ja. Nou, fantastisch. Ja, leuk. leuk. Hé, hey, nou gisteravond, feest. Afscheid, ja, gisteravond. Geert jan afscheid. Uh, ja, dat is gebruikelijk elk seizoen natuurlijk, aan het einde van de competitie, dat je afscheid neemt van spelers. In dit geval natuurlijk ook van de hoofdtrainer. Uh, er werd getraind van 7 tot uh, een uurtje of kwart over acht op het hoofdveld. Dat is natuurlijk morgen tegen Rijnsburgse spelen, ook op, natuurlijk thuis ja. op het hoofdveld. Uh, nou, de jongens gingen douchen, daarna was dus een maaltijd. En uh, daarna uh, ja, werden, werden wat prijzen uitgereikt en uh, afscheid genomen van spelers. Vincent Kwan bijvoorbeeld, die gaat naar DSOV. Ilias uh, Bronkhorst, Telstar. Kevin Sterling, Spakenburg. Kevin de Visser, IJzermeervogels. Uh, Benjamin van den Broek, dat wist ik ook niet. Wist je dat, Henny? Ja, die weg. En die stopt ook. Oh? Die stopt helemaal met voetbal, die gaat voor zijn maatschappelijke carrière. Oh? Dat is, ja, jammer, want uh, ja. Een aantal mensen wisten het ook niet gisteren in het clubhuis. En opeens, want ze begonnen eigenlijk met het afscheid van Benjamin, dus Ik was ook verbaasd. Dus ja. Maar hoeveel zijn er dan in totaal die verdwijnen? nou Best wel wat eigenlijk. Ja, ja, als je, als je jong AFC, ook erbij de B-selectie doen we eigenlijk niet. die gaan natuurlijk een hele hoop weg van tweede. Ja. Maar volgens mij waren dat van het eerste eigenlijk wat ik zo een stuk of vier, vijf. even zo kan opnoemen. Ja. En natuurlijk Ted. Ja. Ja. Die natuurlijk naar IJsselmeervogels gaat. En, uh, ja, waarin, Hij, die, waarin die Kevin meeneemt. Ja, dat is wel jammer hoor. Ja, zeker. Maar het is ook jammer, want Ted heeft natuurlijk. Kijk, het is af en toe een rare man. Hij kan raar uit de hoek komen, maar hij heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Ja, absoluut. En als je morgen van Pieter Mulders wint, want dat is natuurlijk ook wat er nog bovenop staat, hè? Ja, ja, ja. dat zou mooi zijn. Dat mooi. Maar dan sta je wel in het rijtje. Absoluut. Dan ga je de plek omhoog. En sowieso al meer punten dan vorig jaar. Ja, veel meer. Volgens mij, vorig jaar, plaats 13 kan het aan mijn hoofd. Nu staan we al tiende. En als de uitslagen een beetje goed vallen voor ons morgen, onderling ook in de competitie, dan uh, wat je zegt, dan, dan uh, word je zomaar achter. Geweldig zijn. Ja, is goed, hè? We hebben derde gestaan. Toen kregen we die periode ja. met blessures en ellende. en uh, dat, Toen ging het heel hard naar beneden. Toen Klopt. was iedereen bang. Voor de winst Ik ook hoor, moet ik je ja. zeggen. Het zag er heel slecht uit, je. Ja. ja, maar het, was ja, maar heel heel het is toch fantastisch ja. zoals het weer draait, jongen. Ja. Dus met eigenlijk die, die, die, de, de grootste winst vind ik de jonkies. Die manier, jongen. Wat is ja. dat? Een kanjer. En, en de manier waarop uh, uh, de, die goal gemaakt werd bij Katwijk. Door dat jonkie. Hoe ja. oud is die? Ne Franklin. 19. 19, volgens mij. Ja. Franklin Lewis. Fantastisch. Ja. En dan Romer van Eindhoven. Zo gauw die het veld komt, is er gevaar. Want die Klopt. is zo snel. Die ja. is, uh, is onafvolgbaar. Nou, dat is de grootste win van het seizoen. Drie van die kanjes door. Maar ja. er staan er nog veel meer te wachten. Ja, ja, ja. Pas op, hè. Want uh, er is ta talent, als je naar, naar de 17-1 kijkt, die achterhoede van 17-1, die kan zo het eerst in. Onvoorstelbaar. Nog even groeien. Ja, maar het is de, maar het Fysiek is, ook, maar, maar het is dan... Uh, ja, het, ja. Gaat. het wordt geweldig ja. op de voetbal. Ja. Ja. Ja. Nou, ze hebben natuurlijk een mooie uitslagen uh, dit seizoen natuurlijk. Als je, als je zowel bij Kazakkenboys wint met 1-2 en ja. met 1-2 bij Katwijk. Ja, ja dat is uh, geen kattenpis hè? Mikey van de, oh. de Bannen is mijn baas nog steeds bij HFC. <laughs> ja. Dus ik heb tegen hem gezegd, jongen, jullie zijn zo dom geweest. Als je nou gewoon... Of een, een, een schip Haring of een schip Bloemen had gestuurd <laughs> nadat wij Kozakkenboys pakten. Ja. dan hadden wij nou niet met het mes erop tegen jullie gevoetbald. dan hadden we jullie veel liever gevonden. Ja. Nou, het gaat morgen heel spannend worden in de finale. Ja. Ja. Kozakken, het is uh, vier, uitverkocht huis, 4000 man. Ik vrees dat ik ja. het niet redde. Nee, ik, ik, ik zet mijn zin ook op. of ik zet. Uh, als ik moest gokken, had ik, ik Kozakkenboys gezet. Nou, ik sprak ja. Maakje van de Ban van de Weken. die zei ook inderdaad dat het een hele moeilijke wedstrijd ja, gaat worden. Maar ze hebben wel een hele Gelijk, dat natuurlijk is natuurlijk doodzonde. Ja. Het is natuurlijk doodzonde dat ze al die punten hebben laten liggen een aantal weken geleden. De, eigenlijk al ja. ze 14 dagen geleden ook kampioen. Ze hebben briljant voorgestaan, natuurlijk, ja. maar dat, dat sluipt er dan in de ploeg. Hè, dat ja. maar zie je. Er is ja. ook een wisseling van trainers geweest. Ja. En met Klopt. alle respect. Ja, dat van het, ik vind hem niet geweldig hoor. En dat hoor je ook al, alom daar, dat, uh -huh. dat hij tegenvalt. Maar ja, het is voetbal. er toch mee te doen? Ja, precies. Ja, precies. Ja. En als je trainer weggaat halverwege naar Amerika. En dan moet je toch een oplossing vinden. Ja. En dan ja. is niet, niet iedereen is vrij, hè? Nee. Maar het was een prachtige competitie. Ja, zeker. Ja, we Dat zijn wel lang. werd gisteren ook gezegd. Ja. Weet je, de voorbereiding begint volgens mij half juli nu al natuurlijk. Onderlijn van Gert daar. Ja. ja. Nou, je bent in uh, eind mei klaar. Ja, maar de windstop duurt ook erg lang, hè? De jongens hebben volgens mij zes, zeven weken rust, volgens mij. En daartussen ja. moet je op vakantie. En uh, ja. dan begin je weer natuurlijk aan een... Uh, Druk seizoen en ook... Uh, ja. Begin ze in juli alweer? Ja, volgens mij begint dan de training al. Ja. Ja. Ja, zeker ja. voor de tweede divisie. Ja, absoluut. Ja. Maar mooi. Geweldig ja. dat we dat uh, in Haarlem EO ja. hebben. Maar Jong, ja, AFC met, uh... is, Jong AFC is nog even bezig. Hè? Dat ja, die uh, uh, zijn de kampioen geworden. Ja, maar dat doen we na de plaat. Oké. Okay. Okay. Okay. Succesvolle bands op het, op het ogenblik uit Nederland, Kensington. Dat is een mooi verhaal, dat Kensington-verhaal, vind ik. Maar, uh, ja, prachtige band. We gaan het over de sport hebben, want uh, Fabio Arou geeft de, de brui aan in deze Giro. De Italiaan reed de laatste dagen al bijzonder matig... en was inmiddels afgezakt tot de 27e plaats in het klassement... op meer dan drie kwartier van jeets. Ook Vasil Krienka is afgestapt. De laatste keer dat de Giro de Colle delle Finisteren aandeed was de wit uh, rust daar de beste. Maar dus uh, ja, uh, uh, toch een beetje slecht nieuws voor Tom uh, Dumula, Want uh, Louis Vervaken, die ziet hij dus nu als helpen afstappen. En het is uh, in deze rit alweer de derde en het moet nog allemaal beginnen. Dus het is allemaal wel spannend natuurlijk. Nog 123 kilometer vervaken is er dan niet meer bij. Sunweb lijkt wel snode de plannen te hebben. Sam Ome is meegesprongen met de kopgroep... en komt als eerste boven op de Col de Lisse. Mooi, hè? Die Sam Ome, jongens. Ook één, hoor. Maar wij gaan het hebben over voetbal weer, Matthijs, Want uh, ja, je, je wou het net al vertellen. Jong HFC, ondanks verlies met 4-2 bij ADO-20... is toch kampioen geworden... dankzij uh, het verspelen van punten door de, door de concurrent. Ja, precies, ja. Um, maar wat is er aan de hand? Wij gaan woensdag al beginnen aan de na om het Nederlands kampioenschap. Ja, aanstaande zondag is de laatste competitiewedstrijd tegen SDO thuis. Nou, ja, dat is natuurlijk een beetje meer voor de vorm. Volgens mij wordt er even een schaal uitgereikt na afloop. Leuk. Want bij de 20 jaar is het toch anders als je uitkampioen wordt. En uiteindelijk wisten we het nog niet, want iedereen ging natuurlijk naar huis. Ja. Want Jos, of Fortuna Wormerveer Jos dat begon pas om half twaalf. En A 20 HFC was om half elf. Dus wij waren al ja, weg. Eigenlijk, smiddags hoorden we eigenlijk van hé. Hey, Jong HC is kampioen geworden. Dus volgens mij is het wel eventjes gevierd ook in het clubhuis met een klein groepje. Maar ja, zondags spelen ze thuis en dan kunnen ze het gewoon leuk uh, nog een keer overdoen. Maar dan wat je zegt, dat begint al heel snel. Die uh, finale van het Nederlands kampioenschap. Uh, ja, de, de strikte weer hè, op een rijtje. West 1, West 2, Noord, ja. Zuid en Oost. Ja. De kampioenen van de zaterdag en de zondag. Uh, volgens mij is HC natuurlijk van de zondagtak. En van de zaterdagtak wordt het Odin of WVHEDW uh, -E uit Amsterdam. Allebei volgens mij redelijk sterke ploegen. En dat is zo geloot. Ja, Dus HFC moet woensdag thuis om 8 uur op Veld 2 tegen een van die. En dan uh, ja, hopen dat we winnen natuurlijk. Want het is natuurlijk een afvalrace. Hè? Ja. Dus bij verlies uh, lig je eruit. En bij winst ga je gewoon... Uh... Bij winst mogen we naar Gemert of naar FC Os. Dus... Uh, het is geloof ik de derde keer hè, dat dit gebeurt. Ja, ik heb het natuurlijk twee keer zelf meegemaakt als leider. Eén ja. uh, keer natuurlijk Nederlands kampioen geworden, gewonnen van Ajax. Het jaar daarop met Jeroen uh, de finale gespeeld tegen uh, Westlandia. Zonde, was niet nodig geweest. 4-3 verloren. Ja. Dus verliezend finalist. En nu uh, ja, wederom natuurlijk uh, dik bovenaan in die klasse. Met uh, volgens mij het doelspad van bijna plus 100. Nee, meer dan 100. En dat, ja, ja, ja, ja, dat zeg je Plus 96, ook. laat ik het ja, zo zeggen. Ja, ja. Dus er komt nog een, zaad, een zondag bij. Er nog wel wat bij. Nou, als je dan met een nulletje of 5, 6 weer wint of zoiets. Dan, uh, ja. dan sluit je gewoon het seizoen heel mooi af. En. Uh, ja, het wordt volgend jaar natuurlijk wel een heel ander team. Hè, want een uh, hoop jongens die toch vertrekken. Maar ook ja. een hoop jongens die komen. Ja, ja, ja, vanuit de jeugd bedoel je. Ja, dus, uh, ja die doorstromen. Ja, ja, ja, dat is ook goed hè. Dat is ook een beetje de opzet van tweede. om die ploeg uh, natuurlijk door te laten stromen. eventueel naar het eerste. HFC en is, uh, is nummer twee in Nederland qua opleiden. Ja. En uh, dat wordt iedere week uh, bewezen, laten we reëel zijn. Ja. Het is alleen jammer dat uh, de, de, het verschil met de andere ploegen hier in de buurt uh, alleen maar groter wat wordt. Ja. En het is ook jammer dat uh, Telstar, want die, die de mm -hmm. graafschap, de, één doelpunt verschillen. Ja, maar ja, als je ja. nou ook weer hoort wat er nu wegloopt, want uh, de man van de vrije trap... Hamdoui, Hamdoui. Die ja, gaat die gaat weg, dus, hè? Die ja. gaat naar de graafschap. En, uh, ja. Ja, dat, dat had dus net andersom kunnen zijn. Ja. Hun, hun goalgetter had bij ons kunnen spelen. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, die lacht natuurlijk, want die gaat natuurlijk eerder via Spelen nu, die ja. Hamdoui. Ja, ja nou. Ja. Dus, uh, maar, maar, ja. maar dat willen ze allemaal. Ja, ja, ja. Maar dat is een geweldige aanwinst. Hoor. Zeker, ja. Oeh. Klopt. ja. Maar goed, dus het, het wordt toch weer een spannend weekje. Ja, we, we zijn er niet klaar. Nee, nee. <laughs> Morgen natuurlijk feestje, hoop ik. En dan. Uh, Zondag even bij tweede ja. kijken. En dan gaan we natuurlijk ja, de nacompetitie in. Het eerste is natuurlijk klaar morgen naar Rijnsburg. Want die zijn klaar met voetballen en de competitie zit ja. dan op voor hun. Want dan hebben ze nog. Nee, ze hebben volgens mij gisteren de laatste training gehad. Ja. En de, hoeveelste keer gaan jullie nu winnen? De, hoeveelste keer gaan jullie nu winnen? Wat voor de jonge HFC? Ja? Nou, jullie. Ik doe zaterdag één Jos. Ja, nou, sorry. <laughs> okay. ja nee, sorry. Okay. Maar Paul natuurlijk. Uh, ja. Paul was er vorig jaar natuurlijk ook al half bij, natuurlijk. Uh, ja. Dat ik een aantal zondag ook moest werken en. Uh, ja, Volgens mij is het nu vierde uh, rij op jaar. Vierde keer. Vierde keer op ja. rij, ja. ja. Ongelooflijk, ja. hè? Fantastisch. Ja. Echt geweldig. Dat is leuk. Hè? Ja. ja, geweldig. Heel leuk. Ja. Nou, um, uh, je had een aardige platenlijst. Ik vond het tweede nummer niet zo mooi, het eerste nummer wel. Ja? Maar ik weet niet wat, wat Ruud nou voor je heeft klaargezet. Want die is uh, de grote kapitein met muziek, hè? <middels> <middels> <middels> <middels> Dat is bluf.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 Het laatste album van Bluff, Zoutelanden ja. samen met Geike. Zoutelanden, plaatsje in, in uh, Zeeland ja, natuurlijk. En het ja. oude strandhuis ja, is gewoon ja. een kroeg daar. Daar ja, nou, kan je ook niks aan doen. Met uh, welkom. Heren, u mag weer. Ja, we gaan uh, even toch naar uh, de Giro. Want daar is nu een kopgroep van 15 man uh, weggegaan. Die hebben uh, 45 seconden voorsprong. En raad wat, wie zit er in die kopgroep? Ja hoor. Laurens, Laurens, de en Dam. Dam. Ja. <laughs> Fantastisch, natuurlijk. Nou ja, de Red Bulls hebben het goed gedaan op de, op de vrije training. Hè? Ric Ricciardo 1 en Verstappen 2. Dus dat kan wel eens een pole position worden morgen. Of, of zondag moet ik zeggen, natuurlijk. Ja, leuk. Hartstikke goed. En, uh, het, het is niet. Hè? Wat prachtig. Dan ja. euh, zijn er vandaag twee voetbalwedstrijden in de Eredivisie Vrouwen. Achilles 29 tegen VV Alkmaar en Excelsior Barendrecht tegen ADO Den Haag. Bolivia onder 20 speelt tegen Nederland onder 21. Dat is dus weer zo'n jeugdwedstrijd. En in de Giro Italië hebben we dus die klopgroep met 35, 45 seconden voorsprong. Daarbij Laurens en Dam. En 21 andere inmiddels. En die hebben drie kwart minuut. En daarbij zit onder andere... Uh, Louis Leon Sanchez, Giovanni Visconti, Davide Formolo... Carlos Betancourt, David de La Cruz, Sergio Enao... Gianluca Brambia en Darwin Atapuma. Lekker groepje. Dat zou wel eens een keer weg kunnen blijven, de eerste kilometers. Hè? Dan hebben we uh, gisteravond... We hadden het over uh, het voetbal van gisteravond wat betreft HFC 1. Maar de jeugd kwam ook bij elkaar. Die hadden daar een, uh, een geweldige gast als gastspreker... Kevin Blom, heb je er wat van geleerd Jos? Ja, ik leer ontzettend veel van Kevin Blom, dat is, uh, dat is helemaal duidelijk. Vrij veel van mij geleerd heeft dat vraag ik me af. Nee, dat was gewoon een hele leuke, hele leuke avond. We doen het elk jaar met alle scheidsrechten van AFC, zowel de jeugd die we hebben opgeleid, als ook de bestaande korps, dat altijd als vaste groep. Op zondag uh, de wedstrijden fluit. En dit keer was uh, Kevin Blom dus uh, te gast bij ons. Maar heeft hij de ja. nieuwe regels uh, uitgelegd of niet? Uh, uh, veel nieuwe regels zijn er niet. Nee. Dat, dat, dat valt allemaal mee. Er wordt wel nog het een en ander aangepast. Maar dat wordt pas ergens in uh, eind juli, begin augustus bekendgemaakt. Uh -huh. Maar het was gewoon een ontzettend leuke presentatie. Echt met, uh, met de live beelden. En, uh, het was nog net niet petje op en petje af. Maar iedereen kreeg een rode en een gele kaart. En hij liet een, een beeld zien van hoe zou je nu reageren. Zou die man erover, heeft hij een overtreding gemaakt? Krijgt hij geel? Krijgt hij rood? Is het de penalty en weet ik veel wat? En als je dat zo op dat scherm ziet, kijk op de tv zie je altijd het woord herhaald, herhaald, herhaald. En dan zegt iedereen van de scheids heeft verkeerd gezien. Maar als je die beelden zo van Kevin ziet en je ziet dat hij echt binnen een tiende van de seconde moet reageren. En meteen die rode kaarten mogen bij een, nou, een doorgebroken speler waarvan andere mensen denken van is die nou wel doorgebroken of niet. Meteen reageren binnen een tiende van de seconde en daar natuurlijk ontzettend veel commentaar op krijgen. Dat gebeurt ook regelmatig. En die, die, die Kevin Blom, is, is dat niet die vriend van John van der Brom, van AZ? Die, uh, of was dat weer een ander? Een flauw idee. Uh, ik moet je dan zo schuldig blijven. John van der Brom, die heeft uh, een, uh, wel eens over een schaduw... Ik weet niet of dat Kevin Blom was. Volgens mij wel eigenlijk. Dat John van der Brom zei, die man is helemaal niet capabel om meer de visie te fluiten. Of zoiets eigenlijk. dergelijks. Hij was ja, nogal ja. boos. Hij kan wel tegen kinderen praten. <laughs> <laughs> en Jos heeft meegedaan, maar die, die bleef in de middencirkel staan. Dus okay. <laughs> Nee, het is gewoon hartstikke leuk om, om zo'n avond mee te maken met, uh, met Kevin. En uh, hij uh, liet ook uh, precies zien hoe de scheidsrechter zich echt helemaal voorbereiden op zo'n wedstrijd. Dat is een paar uur van tevoren. aanwezig zijn niet alleen het veld inspecteren, maar ook met elkaar afspreken. Hoe, die, uh, hoe het met de oortjes gaat, uh, met de vierde official. Die de ene keer, en met de, de videorefs, die de, uh, een paar keer dus bij de stadions hebben gezeten. Maar inmiddels hebben besloten om dat vanuit een andere locatie te doen. Kevin gaf het voorbeeld dat hij bij een wedstrijd als videoref was. En dat men in de stadion erachter kwam dat hij in dit busje zat. Nou, toen is hij onder politiebegeleiding uit die bus gekomen. Is in de auto van de politie gestapt, is naar zijn eigen auto gereden. En uiteindelijk kon hij daar veilig naar huis. Dus op basis daarvan hebben ze besloten om die videorefs op een andere locatie te laten zitten. Maar het was hartstikke leuk om, om dit zo te zien. We waren met een man of dertig. En ja, ik kreeg veel kritische vragen. En ja, zoals altijd, zoals je ook al zegt... Een schijs heeft het altijd gedaan. Zegt, het is niet altijd, uh, altijd even eenvoudig. Maar uh, ja, hij vindt het gewoon ontzettend leuk. En dan blijft het lang mee doorgaan. Het was een zeer leerzame avond. Ik ben blij dat hij geweest is. Mooi. Wat, wat vinden jullie van de videoref, jongens? Mag ik daar jullie eens naar vragen? Wat vinden jullie van de video? -ref? Nou, kijk, het blijft natuurlijk mensenwerk. Dat hebben we ook gezien uh, vorige week toen de uh, beroep werd gedaan op de videoref. En uh, nog de man achter het scherm, nog de man in het veld de beslissing durfde te nemen. Dus het blijft mensenwerk. Ja, maar toch, als je, die, uh, als je die beelden ziet, die worden opgenomen vanuit zes verschillende hoeken. Mm -hmm. Dus als er, uh, er zo'n uh, videoref uh, moet, moet komen en moet kijken, moet hij het echt vanuit zes verschillende hoeken bekijken. En, en dan zie je vaak ook, ja, je ziet wel de juiste beelden, maar de een is net een, een tiende van de seconde later opgenomen dan de ander. En de, hij zegt, het is zo verdomd moeilijk. Als je soms zo'n hockey ziet, hè, gaat natuurlijk ook gigantisch snel de spel. Oh, He, als ja. je een strafcorner wil terugzien of als een shoot is of dat soort dingen. Weet je wel. Je hebt toch zijn vrucht af hoor. Zoals je ja. ja en hij zegt ook van uh, je, je, je maakt bepaalde situaties mee. Dat je bijvoorbeeld in lijn met een speler staat. En daarachter staat iemand die je eigenlijk niet ziet. En die maakt een hele lullige overtreding. Je ziet het niet. Het hele stadion staat op zijn kop omdat ze in een andere lijn zitten. En dan heb je het als scheidsrechter natuurlijk meteen gedaan. En dan is er niet op het direct anticipeerd. Ja, dan kun je, kun je die video er even inschakelen, dus het, het, het, is, het is gewoon heel moeilijk. In de Giro is nog 107 kilometer te rijden. Sibar heeft de tussensprint gewonnen, die zit dus ook in de kopgroep. Maar die kopgroep komt niet echt weg. Nou, 32 het was seconden. Uh, 37 seconden, het was 40 seconden, maar het is nu alweer terug naar 31. Want die mannen van uh, de roze die zitten allemaal op kop te jagen. En die, ja, die vinden deze groep te gevaarlijk. En dus die zal zo wel teruggepakt worden. En, ja, dan, maar... nog, en dan nog een hamvraag: Wie wint de Champions League morgen? Ja, ik heb wel een hoopje. Maar, uh... Ja, ik ook. Maar doe eens een voorspelling. Uh, Liverpool. Twee in Liverpool. Ja. Ja, ik ook. Ik denk ook Liverpool. Jongens, jullie zijn vrienden van me. Ik ga ook voor Liverpool. En de goal wordt gemaakt door Wijnaldum, de winnende. Dat zou wel heel erg mooi zijn, ja. En Van Dijk wordt uitgekozen tot beste speler van de finale. Ronaldo Rood. Ja, gebroken been. Oh nee, dat bedoel ik niet zo. Muziek maar, jongens. Dat is morgenavond morgen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 No. The sound of the wind is whispering in your ear Can you feel it coming back? Do the want to go keep running till we're there We're coming home Crying out loud, burn the bridges in our town till the point where we drive out as it all comes down as it all comes down. Vraag me af of hij intussen alweer teruggevonden is. Hij uh, was een tijdje zoek naar alle commotie rond zijn Facebook-nep-accounts. waarin hij niet zichzelf uh, de hemel inpreest deze man. Maar goed, maakt niet uit. Het blijft, en het, hij blijft mooie muziek maken. En het is een fantastisch nummer. Home, dat was Doten Harpenau. Ja, ja je... Zoon van Patty, hè? Ja, wat wij zeggen. Als je jezelf geen eer geeft, dan een ander doet het niet, hoor. Nee, dat zeg ik als je je niks verbeeldt, je bent niks, ben je dubbel niks. Nee, precies. Nee, precies. Hey, NEC heeft Jack de Gier op het oog als nieuwe trainer. De oudspits van de Nijmegenaren moet de opvolger worden van Papijn, Papijn Leinders Die na de mislukte playoffs voor promotie en degradatie opstapte. De Gier zou persoonlijk al rond zijn. En wacht tot NEC zijn huidige werkgever Almere City eruit hm. Dat is natuurlijk wel van belang. Hè? Dat begrijp je dat ze het allemaal eens moeten zijn. Nou, die kopgroep die, die blijft uit elkaar vallen. Aan de voorkant en aan de achterkant. Dus het is uh, nog lang niet gedaan in de Giro. En... Uh... Ja, Real Madrid, Liverpool, mooie avond. Ja. Vandaag is het trouwens vijf jaar geleden dat Arjen Robben de belangrijkste goal uit zijn loopbaan maakte. Hè? De Nederlander schoot in de Champions League finale van 2013. Bayern München vlak voor tijd langs Russia Dortmund. Zo. Wat denken jullie jongens? Weet, hebben we het al gezegd of niet? Nee. Ik... Nog een keer. Wie gaat winnen? Ja, je moet je koptelefoon opzetten. Ja, ja ik zet hem, hem. op. Nou, eh... Anders hoor je niks. Ik hou het op Liverpool, hè ik, ja, ik hou allemaal, het ook op Liverpool. Eh, allemaal, eh. Ik denk het ook. En, en, ik hou het allemaal op Liverpool. 1-2, het zal geen grote uitslag worden, maar uh, nee, zal ik het zal spannend worden. Het nooit meer. Ik, ik het het hoorde dat, dat wij en bij hem gaan maken. Hè? Ja, die, die maakte we in het doelpunt, toch? Oh, ja, ja, ja. ja, nou dan zijn we het ja. allemaal eens. Ja. Nou, dan gaan we weer terug naar die heerlijke muziek van jou, Matthijs. En Ronaldo, die krijgt een rode kaart, toch? Ja, Ronaldo rood. En buiten die heerlijke stroopwafels die door iedereen weggerist werden? Onder andere door Jos. Nee, nee, nee. Ik heb er slechts één genomen. Kan helemaal niet. Jawel. En Jaap Koper heeft er drie op. En de eigenaar van de stroopwafels heeft er ook een aantal op, hoor. Ja, ja. De techniek is niet. Maar het zijn ook zulke lekkere strofavonds, jongens. Die moet je gewoon blijven meenemen. Je hoeft niet meer te lunchen. Dat is echt heerlijk. Hey, ja, Joshua Brenet gaat weg hè, bij PSV. Die gaat Duitsland voetballen. Ja. Hoffenheim. Dat is trouwens een leuk clubje. Hè, dat Hoffenheim. Een heel klein dorpje, nee, weet je dat? En, klein dorpje, weet ik ja, wel. Maar ik, uh... Heel grappig. <laughs> Salah de storm. En Ronaldo blijft onder de radar. Dat is wat er op dit ogenblik gebeurt. We hebben alle twee evenveel goals hè, in de 40. Okay. Uh, ja, En Ronald Koeman is hartstikke blij dat uh, Van Dijk en Aldem uh, die wedstrijd spelen. Dus daar worden ze alleen maar beter van. Ja. En dat is het. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd. De kopgroep is uit elkaar gevallen. Er rijden vijf man weg. En daar zit niemand bij van ons. Dus we hebben pet. Maar goed, het is nog een hele lange rit. Want ze moeten nog 122 kilometer. En uh, er zit vier calls in met aankomst op de call. Dus ja. Yeah. Het wordt nog een spannende etappe hoor. 28 seconden, ja. jongens, is het. Weet je. Maar We zitten Jezus en Dumelin bij elkaar nu? Weet je, weet je nou, in, wat je nou net vroeg, dat is 28 seconden. Oké. Okay. Het gaat onverbiddelijk uh, verder, dames en heren. En uh, moeten onze gasten natuurlijk ook nog even aan het woord. Calvin Harris en One Kiss was dit. En uh, we hebben nog 10 minuten, heren, dus uh, u mag nog even. Ja, want Matthijs Mulman, uh, je bent onze gast, je hebt heerlijke muziek meegebracht. Dat alleen is al een compliment waard. Maar het wordt toch wel een heel... Uh... Uh, druk weekendje. Trouwens, uh, Kiki Bertens heeft verloren van uh, dat oh, Belgische okay. meisje Pupkins. Ja. Ja, ja, maar dus, uh, ze heeft natuurlijk een hele goede prestatie geleverd in de Madrid. Ongelooflijk, ja, hè? De, de Grand Slam, er Slam komt natuurlijk aan. Roland Garros natuurlijk ja, vanaf maandag, hè? Garros, hè? Garros, sorry. Roland Garros. Garros, ja. Maandag, hè? Uh, ze heeft wel maandag, een duidelijk. He? gelaten. Dus, uh, ja. Ja. Het is uh, wel iemand die voor een verrassing kan zorgen. Ja. Het is haar beste jaar, hè? Ja, klopt. ja Maar het wordt voor jou toch een heel een beetje gek, een beetje een rollercoaster, of niet? Nou, we gaan vanavond eerst uh, lekker barbecue bij Marcel, AFC. Ja, ja de sponsorborrel. Uh, dan gaan we de uh, opmaken voor de veilingavond. Hè? Ja, dat, wat ja. is bijzonders. Hè? Ja, er oh, is, is een hele zin. mooie magazine uit natuurlijk. Er ligt ook een clubhuis. Er zijn ja. iets van 200 kavels. Het is hè, he, wat, wat er wordt aangeboden. Ja, die worden aangeboden. En dan, uh, ja, de, de zaal moet bieden. En, uh, en de zaal, iedereen mag er naartoe toch? Ja, volgens mij is het wel. Je, je komt binnen. Je moet een soort machtigingsformulier invullen. Ja. ik heb een soort nummer, hè, want anders wordt het natuurlijk één ja, popperkast. Precies, het wordt een popperkast. Dus uh, ja. hè, nummer 50 steekt zijn ze, ze bordje omhoog en uh, die gaat bieden. En uh, ja, als er niemand overheen gaat, dan uh, heeft nummer 50 dat, uh, dat artikel of die kavel. Maar er, maar er zitten er ontzettende, ontzettende leuke dingen bij. Een gesigneerd Barcelona-shirt, hè Barcelona, dus je... Barcelona alle, alle spelers. Alle handtekeningen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Nou, dat gaat voor heel veel groter. Moet, ik bieden? Moet ik bieden voor jou, ik niet. nee Ik heb Namens jou. Ja. Ik, heb geen, ik heb geen geld, mijn baas betalen me niet. <laughs> Dus, uh... Maar het aantal cadeaus wat, er, wat erbij zit is, is echt uh, gigantisch. Ja. Er zitten echt hele leuke dingen bij. Cadeaubonnen, dinerbonnen. Uh, ja. Nou, ja. ja, wat leuke dingen tussen hoor. Reisjes. Ja. ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Ja, geen idee. Kijk, in de Bollenstreek brengt het aarde wat op, wat ik al hoorde. Bij Noordwijk, bij Katwijk wordt het ook wel eens gedaan. Volgens ja. mij was het gisteravond bij Katwijk. Ja, die zitten rond de ton, hè, begreep ik. Ja. ik denk dat wij, uh, echt waar? Ja. Ik denk als wij tussen de 20 en 25 uh, ophalen. Nou, 200 artikelen? Dat nou, ik, is... weet het niet, ik weet het niet. Nou, maar nou, wat hopen. Het niet, hoor. Ja. Maar goed. Ik het niet. is voor een goed doel, hè? Ja. En de, een bekende Nederlander geloof ik die dat allemaal uh, aan elkaar kwesten. VT Heerschop. Hm. Ja, die doet dat heel vaak. En volgens mij uh, die veilingmeester uh, Hubert nog wat. Ik weet niet ja, precies ja. hoe die heet. Maar, ja, die ah, zal ja. de avond leiden, zeg maar. Want uh, uiteindelijk, ja, het, gaat, ja, het moet... Hm. Hè? Dat wel professioneel denk ik. Maar als je, uh, als je leuk, ziet man. hoe ze het clubgebouw willen maken, wordt het wel een uh, spektakel. Je dus filmpje ja, gezien? Ja, maar het is onder embargo. Ik had het oh. klaarstaan op, op, op 023 in mijn, in mijn magazine. Ik hoef alleen maar op de knop te drukken. Ik had nog een artikeltje erbij geschreven. Dan nou, ben je We, rijden niet op je knop gedrukt. Ik kreeg commentaar van de voorzitter van. dat kun je absoluut niet maken. Nou, ik zei je vertellen, <laughs> het kwam erop. En mea culpa, ik heb natuurlijk Tuurlijk. een aantal... Uh, dus in, in no is Het was logisch, is het heel logisch, er ja, stond maar er ook nergens bij dat je het niet moet doen. Nee, maar zo gaat nee. het we nu met social media natuurlijk. Iedereen leest dat op die beelden delen. Ja. Tot de voorzitter opeens zag van jongens, uh, het is heel leuk natuurlijk, alles eh, ja, het ontwerp. Goed. Maar het is nog niet 100% recitief. Nee, maar als je het onder embargo zit, dan moet je wel je, je grenzen ja, afschermen. is ja, was, was al te laat, het was al te ja. laat. Maar goed, jongens. Uh... Hey, mag ik jullie foto's straks wel nog in de bed zetten? Ja, met die nieuwe wet bedoel jij? Ja, de, die is ingegaan nou, vandaag. Dus, uh, je ik, weet ik wil niet meer op foto's. Nee? Ik ben, en ik nee. weet mijn adres ook niet. Ook niet. Je bent, al die, je bent bang dat al die mooie dames langskomen bij. Je. Nou, is dat, het zal wel eens een keer tijd worden. Nou, ja. je, hebt, je hebt er toch wel last van, of niet? Nee, hey, het zal wel eens een keer tijd worden. Sorry. Ja. Sinds vorige week is het ja, toch rustig zo... zeggen. Ja, het is heel rustig. Gaat straks naar het mooiste eiland van de wereld in uh, Klagen, toch? Ja, hoor ja, even? Ja. Ja, nou, ik klaag niet hoor. Nee, dat geloof ik. <laughs> maar uh, Sint Maarten, jongens. Fantastisch. Oh. Goed, hebben we nog iets in uh, de ja, nou als... ja, Kiki ja. Bettens heeft dus uh, de titel van Nuremberg verloren. Ze had de titel en die is ze nu kwijt. en uh, Het werd 7-6 voor Flipkens, die het in de halve finale nu opneemt tegen de Amerikaanse Allison Risk. Bettens dat kan zich volledig gaan richten op Roland Karos. Zoals Mathijs al zei, onze gast van de stroopwafels en de goede muziek. De, de, de, de meisjes 15-1 die fluiten ook een kampioenswedstrijd morgen van AFC. Is ook wel leuk om te melden. Die fluiten om 1 uur. Of die, die spelen om 1 uur. Jezelf te promoten. Ook dat, ja. Dat kan allemaal niet hoor, die zelf promoten. We, we hebben het over zoveel kampioenswedstrijden. Ik denk, die moeten gewoon bijgevuld worden, toch? Aangevuld. Yep. Ja, oké, okay, ik ga fluiten, dus uh, kom vooral niet kijken dan. Nee, dat doe ik niet. U, u scheidsrechter die in de middencirkel staat, de hele wedstrijd. Nee, nee, nee, nee. Ja, maar, hij heeft, maar hij heeft wel een goed oog. Hij ziet veel hoor, die wind. Van uh, DFM Leunt Sport. We hadden het over de Giro. Dat was een uh, interessante kopgroep van 15 man. Die is op 97 kilometer gepakt. Maar er is direct weer een nieuwe kopgroep. En daar zit een Nederlander in. Dat is uh, onze sprinter van Poppel. Die denkt: ik ga maar vooruit. En dan heb ik al die ellende eerder gehad. En al die andere gasten. Goeie gedachten, natuurlijk. Er moeten nog 93 kilometer gereden worden. De kopgroep bestaat uit 2, 4, 6, 8 man. En we hebben nog geen namen doorgekregen, maar in ieder geval van Poppel rijdt op kop en dat is leuk om te zien. Hartstikke bedankt Matthijs Mulman voor het komen naar de studio. Zag gedaan. Dat was weer geweldig. Ja. Hartstikke Veel succes ja. morgen met Dank je Dankjewel en met je toekomst, hè? Uh, huh? ja, ja, zeker. Ah, ja. Jij hebt maandagavond filmpjes. we gaan proberen Jeroen Kroes en Laurens ten Heuvel in de studio te krijgen van NL Magazine. En samen met jou. Denk je nou echt dat iedereen weet wie Jeroen Kroes en Laurens ten Heuvel zijn? Ja, jij maar even. Dat weet je toch? De grote trainers nou, van AFC. Jeroen, Jeroen Kroes is de man die morgen kampioen hoopt te worden met zaterdag 1. En Lauwens de Heuvel is al kampioen. En die gaat in de nakomtvisie op het Nederlands kampioenschap gaan spelen. Want hij is de trainer van Jong Ajax. Of John Merhaag, zeker. Ja, ze zijn ook zeer vergelijkbaar. We hebben een sterren overeenkomst met Ajax. Dus die van ik. Hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week de laatste keer dat u naar dit programma kan luisteren. En ik hoop dat u er dan weer bij bent. Ruud Jansen, dankjewel voor de fantastische techniek en de heerlijke platen. En u allemaal, een fijn weekend. En u weet het, morgen drie uur... Rijnsburgse boys aan de... Half vier. Half vier aan half vier. de uh, Wordt uh, uh, Pieter gepakt van zijn puntjes of niet? En, wat denk jij? Het wordt uh, 3-1 voor HFC. En wat denk jij? En, nou, ik ga het op 2-0. En jij? Huh? hoeveel wordt het morgen? De HFC wint, maar ik denk met 2. 1 Nou, dat is ook een mooi stand. Nou, Naartoe? kan ik het dan vertellen? Nou, ja, oké, okay, vertel jij maar, Reni. Het wordt 4-0 voor HFC. 4-0 voor HFC? Ja. Nou, en Pieter Mulder die gaat met de staart tussen de vijf. Dat zou je denken. De oude trainer <laughs> die uh, HFC van die geweldige op momenten heeft gegeven. Dus we mogen niet te boosheid zijn. Dankjewel voor het luisteren. Ja. Doei, doei. Bij mij. Oké.